I've lost the use of my heart, but I'm still alive, still looking for the light, the endless pool on the other side, it's a wild, wild. wild. Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Premier Balkenende blijft erbij dat de discussie over de toekomst van de missie in Oeroesgan in het kabinet moet worden gevoerd en niet daarbuiten. De oppositie wilde een oordeel van de premier over de ruzie in het kabinet... Vicepremier Bos zei gisteren dat de PvdA-bewindslieden het verzoek van de NAVO moet afwijzen om langer in Oeroeskant te blijven. Balkenende wilde in het debat niet verder gaan dan dat prematuur te noemen. Het debat dat nog loopt heeft een soms zeer vinnig karakter. en De oppositie heeft verder kritiek op de onduidelijkheid die het kabinet veroorzaakt. De discussie gaat morgen verder in het kabinet. De regeringspartijen CDA en ChristenUnie hebben kritiek op Bos die te snel met een standpunt naar buiten zou zijn gekomen. Net als de PvdA verwees de ChristenUnie wel nadrukkelijk naar de eerdere Kameruitspraak... dat het kabinet na 2010 geen nieuwe missie in Oerskan op zich moet nemen. fractievoorzitter Slop van de ChristenUnie riep het kabinet nadrukkelijk op... ook andere opties te bekijken dan het verzoek van de NAVO. De Nederlandse schaatsters hebben op de 1000 meter zilver en brons gewonnen. Het zilver ging naar Annette Gerritsen, die eerder deze week nog viel op de 500 meter. Gerritsen eindigde 200ste achter de Canadese winnares Christine Nesbit. Derde werd Laurine van Riesen, Margot Boer werd zesde... en Irene Wust eindigde op plaats acht. Nederland heeft in Vancouver nu drie medailles gehaald. Eerder won Sven Kramer schaatsgoud op de 5000 meter. In de tweede ronde van de Europa League... heeft van de Nederlandse clubs alleen FC Twente zijn eerste wedstrijd gewonnen. PSV en Ajax verloren allebei. Twente won thuis met 1-0 van Werder Bremen... PSV verloor in Hamburg met 1-0 van HSV. En Ajax verloor zijn eerste wedstrijd tegen Juventus met 2-1. Dan het weer. Vannacht is het bewolkt en vallen er buien, behalve in het Zuidoosten. Morgen gaat het in de loop van de dag in het hele land regenen. Het wordt dan een graad of vijf. Dit was het zandvoort. zandvoort heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010, al twintig 20 jaar live. ZFM met, met nu de nacht. When she was 22, the ah, future looked bright.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 Zingen van druk, want als ik niks probeer, dan kan er ook niks stuk Wil je daar naar te kijken, tot ik alles van je neem? Met alle mensen, vergelijke mensen die je toch vergeet Wil je allemaal laten wennen, tot je ook iets in me ziet Wil je langzaam kennen, maar misschien wil jij dat niet Ik ben zwijgen.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 One, two...